Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Oud-commandant Karamans van Dutchbed is in het buitenland gaan wonen... omdat hij zich in Nederland niet meer veilig voelde. Hij zei dat gisteravond in Nieuwsuur. Na de val van Srebrenica werd hij in Nederland nageroepen en uitgejouwd. Hem werd verweten verantwoordelijk te zijn... voor de dood van 8000 moslimmannen in Srebrenica. Karamans zegt dat hij er rekening mee houdt... dat hij zich voor de rechter moet verantwoorden... voor de val van de moslimenclaven in 1995... Het OM doet onderzoek of de drie leidinggevende militairen van Dutch Pet persoonlijk iets te verwijten valt. Karemans blijft erbij dat hij heeft gedaan wat hij kon en dat hij zichzelf zag als een roepende in de woestijn omdat er geen hulp kwam. Ook hield hij er rekening mee dat hij zelf niet levend uit Srebrenica weg zou komen. De VN-veiligheidsraad heeft Syrië veroordeeld voor het gebruik van geweld tegen demonstranten en schendingen van de mensenrechten. De veroordeling staat in een zogenoemde presidentiële verklaring en niet in een resolutie. Dat betekent dat er geen sancties aan verbonden kunnen worden. De vijftien leden van de Veiligheidsraad hebben lang onderhandeld, maar konden het niet eens worden over een resolutie. Libanon, een bondgenoot van Syrië, heeft de verklaring niet geblokkeerd, maar distancieert zich wel van de tekst. In Syrië wordt al maanden gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. De politie treedt hard op tegen de betogers. Honderden mensen zijn om het leven gekomen. In Amerika is sportman en acteur Baba Smith overleden. Smith speelde American football op hoog niveau in de jaren 60 en 70. Met de Baltimore Colts won hij de Super Bowl.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 Ik blijf dit leuk vinden. Uit 1973 komt het. En ik moest er ineens aan denken toen ik uh, het vorige uur... Hilco cool Spelm hoorde. Uh, die het had met talloze luisteraars over uh, cafés en hoe duur het allemaal was. Toen kwam het ineens hem op en ik denk, ik ga draaien. <laughs> en dat komt ook mooi uit trouwens. Want over twee dagen dan begint die uh, sneekweek... waar dokter Anders Peet had in het begin van de Didget Sneker Café uit 1973. Welkom tot zes uur morgenochtend. De nacht ging anders. Het muziekprogramma van de Vara Radio op Radio 1. En zoals je gewend bent in uh, de nacht in Landers bij de Vader op Radio 1... draaien we niet alleen grammofoonplaten, maar draaien wij ook. Spelen wij ook af, is misschien beter het juiste woord. Uh, spelen wij ook af uh, eigen opnamen. Opnamen uit uh, Vader-archieven en ook uit uh, archieven van... Uh, met het oog op morgen, uit het NOS-archief van Met het oog op morgen... laat ik aan het eind van dit uur K.O. Emerald horen. We hebben A Girl Called Johnny, dat is een band van Frederik Spicht. En dat is echt een archiefopname, want dat komt uit de periode... dat Henk Westbroek op 3FM Denk aan Henk presenteerde. En na de volgende plaats, daar ga je van Dikhout horen. En dat is dan een recente opname uit het programma van Giel Belen van een tijdje geleden. Bent die nu hoort, die kunnen we binnenkort op Lowlands verwachten. Ze komen uit Amerika, faster the people, de naam van de groep. En je hoort hier met pumped up kicks. Nou, hier gebeuren vreemde dingen, inderdaad. Uh, je hoort in ieder geval uh, pumped up kicks. En dat uh, werd gezongen door uh, de groep Foster the People. En Foster the People is... Uh een van de zeer vele bands die over twee weken zullen verschijnen op het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Um, had ik het er net over dat ik zei: van uh, behalve grammofoonplaten draaien we ook eigen opname. <lacht> nou, zoveel grammofoonplaten draaien we ook weer niet. Uh, een enkele er tussendoor. Het merendeel komt er allemaal van de CD in ieder geval. Die woorden van die CD, dus Foster the People. Nou, nu dan die eigen opname. Je gaat uh, luisteren naar Van Dikhout, 20 mei jongstleden, toen. Maar zij gast bij het ochtendprogramma van Giel belen op 3FM. En zij gingen plage zingen. Plage. dat ken je in het Engels. Maar zij zongen dat in het Nederlands. Van dik Ga je met me mee naar het strand vandaag? In de zon, zon, zon. Vroeg in de ochtend...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 in de ochtend Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand, hand, hand. De liefde roept me Nou, er gaan we een aantal dingetjes even hier verkeerd. Um, hoe zullen we dat oplossen? We gaan even luisteren naar een plaat van Alice Gold. En dan hoor je dadelijk die opname van, van Dickhout nog een keer terug. Alice Gold, een nieuwe single vanavond onder de titel Runaway Love. Alice goals en Runaway Love was de titel van haar liedje... dat je kon luisteren. Nou, druk drukte net op een verkeerd knopje... en als je eenmaal bij een computer... want hier is alles gedigitaliseerd op een verkeerd knopje drukt... dan uh, gaat alles ineens uh, mis. dat dat uh, strand van Van Dikhout de mist in de ring. De mist is nu opgetrokken... en je gaat nog eens een keer luisteren naar Van Dikhout... met de vertaling van Plage. Ga je met me mee naar het strand vandaag... in de zon, zon, zon... vroeg in de ochtend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 Bye, you met my man Het werd in de jaren 60 beroemd gemaakt door uh, Del Shannon. Maar wat je hier hoorde, dat is uh, twee jaar oud. Het is uit de tweede editie, de tweede CD van het gezelschap... de Rhythms Del Mundo. En die maakte dit runway samen met de band De Zoetones. De Zootoons die ook bekend zijn geworden met uh, Valerie... wat in een coverversie beroemd is geworden, wereldberoemd door uh, Amy Winehouse. En daarvoor had je dan uh, Plage. Plage, wat de uh, Nederlandstalige versie is van... Uh, uh, van plage dus, maar dan van de Crystal Fighters. Van Dik Hout maakte daar strand van. En die Crystal Fighters die, uh, komen over twee weken naar Pukkelpop. Het Pukkelpopfestival. Maar er staat iets heel bijzonders op hun website. Ze komen namelijk naar het Pukkelpopfestival in België. In Delft. Uh, ja... Dus als je 20 augustus in Delft bent en je ziet daar op uh, de markt voor de grote kerk een uh, gezelschap muzikanten verdwaald rondlopen op zoek naar dan hadden ze in het Belgische Hasselt moeten zijn. De Crystal Fighters dus. De <laughs> koers. Dat is een gezelschap dat komt uit Ierland. In de jaren negentig hadden ze een aantal hits. En in die jaren negentig, 1996 om precies te zijn... brachten zij ook een bezoek aan de Radio 3-studio. En werden daar hartelijk ontvangen door Henk Westbroek in Denk aan Henk. alone. EN Een familiebandje, zusjes en een broer, de Koors. zo noemen ze zich, afkomstig uit het Ierse Dundalk. En Dundalk, dat ligt uh, in het uh, noordoosten van uh, het land Ierland tegen de Noord-Ierse grens aan, zo'n beetje de Koors. en... Ze waren op 16 oktober 1996 in Nederland en bezochten de studio's van 3FM. Henk Westbroek was toen de gastheer, want ze speelde dit Runaway Live in Denk aan Henk. Binnenkort, en dat zal op 7 september zijn, komen ze naar Nederland toe van optreden in de Melkweg. Maar Sly zelf die zal er niet bij zijn. Running Stretching. De Slayer, Stone, die zal er niet bij zijn op 7 september aanstaande. Maar de rest van de band wel. De Family Stone, die zal op 7 september in de Melkweg in, de Melkweg in Amsterdam... In, uh... Een feestje geven, in ieder geval. Uh, het zal er vrolijk aan toe gaan met al die uh, funk- en soul-melodietjes. De Family Stone in de Melkweg dus. En hoe gaat het met Sly Stone? Nou, die is druk bezig. Ik <laughs> denk niet dat hij uh, achter de Geranium zit. Nee, van hem komt uh, 16 augustus al een nieuw album uit onder de, onder de titel I'm Back Family Stone. Family and Friends, I'm back Family and Friends. Zo gaat het album heten, 6 augustus zal het uitkomen. En tegen die tijd ook meer erover hier in de nacht klinkt anders. A Girl Called Johnny, dat is de naam van een band die Frederik Spicht had... in de eerste helft van de jaren 90. Voor hun ook een optreden bij Denk aan Henk. At the age of 11, he moved to LA. His kid sister was seven, they were planning to stay. Nothing to lose, nothing to choose. They never had a play. sunset run away. Their father had vanished before they were born. too slow, sleeping in the park, weeping in the dark, showing their pace, sunset. We began turning tracks one hundred dollars a time A Girl Called Johnny, 1991, 9 juni 1991. Toen traden zij op voor de Radio 3-microfoon... met dit, uh, sunset, dit Sunset Runaway, A Girl Called Johnny, Kings of Leon. Daar heb je de afgelopen dagen het een en ander over kunnen horen. Het ging allemaal zo goed. Een uh, succesvol optreden op Pinkpop... en een even zo succesvol optreden op Rock En afgelopen weekend ging het mis in Dallas... Na drie kwartier, toen stopte de band ermee. Althans, de zanger Callop Follow Will. Hij kon niet verder meer met zingen. En andere optredens zijn afgelast. Kings of Leon, die hoor je ze met Beachside. afgelopen weekend na drie kwartier gezongen te hebben. Toen kon hij niet meer verder zingen. Oververmoeidheid, maar ook een drankprobleem... is de oorzaak van de problemen die er zijn ontstaan rondom zanger. En ook meteen het boegbeeld van Kings of Leon-figuur uh, Caleb Follow Will. En de band die bestaat uit uh, broertjes en nog een neef erbij. En die hebben Kellep aangespoord om toch maar naar een ontwenningskliniek voor alcoholverslaafden te gaan... om na een verloop van tijd weer uh, de tournee op te kunnen pakken. Want alle optredens zijn verder uh, gecanceld voor Kings of Lyon. Deze jongen die komt binnenkort ook naar Nederland toe. Hoewel, binnenkort. Dat zal pas op 2 november zijn. Zeg in die tijd, uh, zijn er geen blaadjes meer aan de bomen? Hier is die, Miles Kane... Ha, <laughs> ha, Que tus sabores no vuelvo a Tiempo no pisas, pero aquí conmigo volviste a pisar. Het is wel heel bijzonder wat je hier gehoord hebt. De naam van het orkest, of van de fanfare, moet ik eigenlijk zeggen. Fanfare met zang. Uit Mexico, Addictiva San José de Messias. De naam van uh, het orkest en Bordado de Amano. De titel van de song die je hoorde. En ze hebben een cd gemaakt, Vida Sinaloense. En uh, ja, dat is een heel aparte muziek. Ik was, uh, was drie jaar geleden in Mexico. Was daar op een gegeven moment aan het uh, rondlopen in een van de steden en toen hoorde ik daar een kakofonie en geluiden uit een of ander gebouw komen. En dat bleek dan een fanfare te zijn die daar zat te spelen zonder bladmuziek. Maar het klopte wel allemaal, maar het was wel een kakofonie en geluiden. Heel bijzonder en die muziek die is ook hier terug te vinden in deze addictiva Banda San Jose de Messilias, wat je kon beluisteren. Bordado de Maamano. En nu ik het toch heb over uh, Mexicaanse klanken. En dit komt naar Lowlands. Maar verres je niet, het zijn gewoon Amerikanen. Mariachi El Bronx. Niet uit New York, maar uit Los Angeles. Cellmates. In defense, prison won. They couldn't hold anything in at all I see your face Zei, ze komen naar Lowlands toe vrijdagavond. Kan je ze daar gaan bekijken in de Lima-tent. En dit is afkomstig van hun uh, vierde cd die twee jaar geleden verscheen. De openingstrek van hun titeloze album. Mariatje Bronx en Cellmates. Oh. Nul Gallagher. Me, de eerste solo-single. Er ligt materiaal voor twee albums. En het eerste album dat zal uh, bij me weten volgende maand uitkomen. Karel Emerald, daar had ik het over. Die gaat nog twee optredens in Nederland doen: eentje in Engeland. En dan in september. Dan gaat ze tot begin december toeren in Duitsland. En wat je nu gaat horen, dat is van vorig jaar, 14 mei. Uit Met het Oog op Morgen. Toen zong ze akoestisch een night like this. From where you are. You see the smoke start to arise where they play cards And you walk over softly moving past the guards The stakes are getting higher, you can feel it in your heart He calls your bluff, he is the ace You never thought he'd played that much And now it's more than all his cards you want to touch You'll never know if winning this could really be enough Take a look beyond the moon, you'll see the stars And when you look around, you know the room by heart I have never dreamed it, have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it, I may never see a night like this When everything you think is incomplete Starts happening when you are cheek to cheek Could you ever dream it? I have never dreamed Dreamed a night like this How many times have I been waiting by the door to hear these chimes To hear that someone's Ebenezer just arrived and open up to see my world before my eyes that silhouette creates an image and a night I can't forget it has a scent of something special I can't rest if I resist temptation oh I know for sure that I will lose the bet I walk away and suddenly it seems I'm not alone front of me he stands. I stop before he goes. I've never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe that I may never see a night like this. When everything you think incomplete starts happening when you are cheap to cheat could you ever dream it i've never dreamed dreamed a night like this Cheek to cheek, could you ever dream that I've never dreamed? Dreamed a night like this.